De wijkaanpak loopt nu anderhalf jaar. De 40 wijken bevinden zich onder meer dan vier grote steden... en in Maastricht, Alkmaar, Leeuwarden, Groningen en Deventer. Ruim de helft van de wethouders en een derde van de corporaties... zegt dat de economische crisis invloed heeft op de uitvoering van de plannen in vogelaarwijken. Zo blijkt uit onderzoek van de NOS. Vooral de bouw en verkoop van koopwoningen is lastig en loopt vertraging op. Investeerders trekken zich terug en de renovatieprojecten worden uitgesteld. ...of over meer jaren dan gepland uitgespreid. De Verenigde Staten doen een nieuwe poging om het vredesproces in het Midden-Oosten weer begang te brengen. Minister Clinton gaat vandaag eerst langs bij de Palestijnse leider Abbas. Daarna bezoekt ze de Israëlische premier Netanyahu. De kans op succes lijkt klein. De Palestijnen willen pas weer onderhandelen als Israël stopt met het bouwen van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem. Israël zegt willen praten zonder voorwaarden vooraf... maar het voelt niets voor een bouwstop. Daarmee weerstaat het de druk van president Obama. Voor het begin van het CDA-congres in Utrecht... hebben vakbondsleden gedemonstreerd tegen het AOW-plan van het kabinet. Bestuurders en leden van de FNV en CNV... deelden pamfletten uit aan deelnemers van het congres. Actieleider De Jong van het CNV zei... dat het de vakcentrales vooral om keuzevrijheid gaat... Hij wil dat werknemers zelf mogen bepalen of ze op 65ste, 67ste of 70ste stoppen met werken. De vakcentrales vinden dat mensen die op hun 65ste met pensioen gaan... te veel worden gekort op hun uitkering. Het weer bijvoorbeeld maar af en toe zon in de loop van de dag. Vooral in het westen wat regen, Middagtemperatuur 12 graden. Vanavond in het hele land kans op lichte regen. Morgen overal regen en flink wat wind. Het blijft wel zacht. Dit was de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 Met de, de gast van het vorige uur, maar we gaan uh, even aankondigen wat we in dit tweede uur doen. Ook dit uh, uur komt vanuit Hotel Hoogland, nou mag ik het doen, want uh, Ben heeft het, uh, het vorige uur netjes aangekondigd. Dus. Dan jij jij bent. Nee, nee, nee, nee, ik ga gewoon even uh, zeggen wat er is. <lacht> uh, medewerking, uh, natuurlijk uh, de redactie in handen van uh, Nel Kerkman en Yvonne Roosendaal. We zitten in Hotel Hoogland, uiteraard uh, straks uh, kunt u een bakje koffie halen bij Don de Grebbe, Want die staat nu buiten nog een sigaretje te roken, dus het wordt er hoog tijd dat hij aan het werk gezet wordt.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 te winnen een wereld te winnen bij ja, je ja, zegt. Ja, nou, ja, Zandvoort te winnen. De wereld hoeft niet maar Zandvoort. Zandvoort, ja. ja. Be begin, ja. Het begint bij Zandvoort. Zandvoort en daarna de wereld. Nou, nee, we houden het bij Zandvoort. Oké. Okay. Ah, je bent ook een Zandvoortse partij natuurlijk. Sociaal ja, de wong, Zandvoort. De ja. En een Zandvoortse man ook, hè? Ook en dat. Een paap. Dus juist, juist, juist, juist, juist. Zandvoortse kan het bijna niet. Nee. Hoewel. <laughs> <laughs> Jij het Zandvoortse wel, Dins. Ja. Van naam. De lijst van sociaal Zandvoort. Ja.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 Uh, nou, er zijn uh, heel wat uh, leden die hun lidmaatschap uh, bij de SP hebben opgezet. Ja, waarom eigenlijk? Mogen wij een stukje terug? Weet ja. ik niet. Ja, hoezo? Nou, we praten heel snel over de sociale standpunt, maar misschien zijn er mensen die even we willen weten hoe dat nou gebeurd is. Ja, want dat uh, is... Ja, met ja, SP. het SPD. Ja, maakt nou, niet zei, uit. we ga je het nog maar voor de elfde een keer vertellen. Ja. ja, Heel kort. Heel kort. Ja. Ja. Uh, nou, de SP is een, een, een, een, een landelijke partij die eigenlijk uh, niet mee moet doen met gemeenteverkiezingen.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 van de SP's antwoord dan? In niet. Ja, ja, ja. Uh, ja, ja, ja, niet in het bestuur. Ah, ja. Niet in bestuur. Daar zit nee. uh, één ex-SP'er. Ja. En mezelf natuurlijk. Ja. En mezelf. Ja. ja, ik moet altijd eerst de ander noemen. Ja, dan ja, ja, ja. Mezelf, ja. Ja. Maar goed, inderdaad, dat is dus meneer Visser en, uh, en meneer Paap. Ja. En al die andere mensen. Ja, Waar komen die komen die die niet van, van, van de SP af. af. Oké. Okay. Noem nog eens een paar namen. Henkeur. Waar komt u vandaan? Van het Zandvoort. Nooit politiek actief nee. geweest? Waarom nu ineens wel?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 En je ja, het dat moet juist worden. meerdere wijken Ja, dat moet, ja precies. Of, of buurten. Ja. Ja. Dat is belangrijk. Begint het ook nog steeds in de buurt? Denk jij? Ik denk het wel, tuurlijk. Ja. Tuurlijk, dat is heel belangrijk. Ja. Dus is en daarom even... hoop ik ook dat, dat er meer wijken of buurten dit soort dingen gaan organiseren. Het is heel belangrijk. Ja. Is, is dat ook, Zeker voor de sociale is het ook samenhang. Ik voor van jullie insteken in het sociale uh, beleid dat jullie gaan voeren. Meer, uh, ja, meer activiteiten. Ja, ja, buurt- en wijkgericht. Ja? Ja, ja, ja, klopt. Ja. Dat is heel belangrijk. Goed, dan ga ik meteen een open deur in trappen. Want na naar aanleiding van die lijst uh, is het dan ook zo van, ja, het moet meer gebeuren. Moet dat ook uh, ergens uit vandaan uh, komen? Hoe bedoel je? Centjes. Oh, Dit soort er, initiatief? Er is, daar is subsidie voor. Ja, daar is subsidie voor. Ja. Dat, dat heb ik toen heb ik een uh, abonnement ingediend uh, en die is toen aangenomen. Ja. ja. En uh, er is subsidie voor, voor uh, wijkfeesten en buurtfeesten. Ja. Ja, die, die wordt ook driftig en gebruikt. Die wordt ook uh, heel uh, goed gebruikt. Goed gebruikt. Ja, ja, ja. Ja, ja. Daar ben ik ook heel blij mee. Ja. Uh, was dat dan raadsbreed uh, gesteund? Ja. ja. Oh, dus is het is heel opvallend dat, dat er toch uh, zo, uh, zo gedaan uh, wordt. Ja, ja. ja. ja. en Doe het is toch heel belangrijk ja. dat ja, dat ja, gebeurt. Wat, wat, uh, wat mevrouw Jans ook. ook net had. De, de, de samenleving uh, verindividualiseert. En een aantal partijen, waaronder uh, Sociaal Zandvoort, wil dat gevoel weer terugbrengen. Ja. Dus. Ja. ja, maar ook de politiek wat meer. weer Terug een beetje naar de, de inwoners van Zandvoort uh, brengen. Hebben ze dus, gebeurt dus, dat is er zijn ja, nou, nou, nou, uh, ja, nou, het komt ook natuurlijk de vergaderstructuren. Uh, Wij zien uh, toch een heel andere vergader. Je moet een vergaderstructuur moet je vinden.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 wijkgesprekken voeren. Daar heb ik ook niet zoveel van gehoord, maar misschien dat het ook heel, nee, ik ook heel, heel goed gegaan is. Het zal ja. best. En jij hebt het nu ook over de over, over wijk... Uh, wijken aanpakken, uh, sociaal ja, in de wijk. Ja, dat, dat, zei ik, dat zei ik drie, vier jaar geleden ook al. Ja, maar hoe, hoe ga je het nu, nu doen? Uh, nou, wij willen gewoon uh, straks uh, in januari uh, gaan we even beginnen. We willen de wijk in, ook als politieke partij.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 er zijn veel mensen die dat willen. Daar zijn we blij mee. Waar haal, waar haal je de, de leden dan vandaan? Uh, bij die komen vanzelf. Die, die komen ze nergens van... vandaan te halen. Niet? Nee. We, ja, want dat, dat, dat, dat, dat verbaast mij dan. Uh. Nou, je nee, hoeft er niet uh, uh, aan, aan te spreken. Uh, mensen schomen. horen bepaalde zaken natuurlijk over ons. Ja. Ja. Je die, merk je dat al dan in Stamford zelf? Ja, ja, ja, ja, ja, dat ja. je op straat wordt aangesproken ja. en van. Ja. Dus dat is uh, wel... Uh... Vraag het maar eens uh, in de vormen. Dan mm -hmm. <laughs> is het zo. Ja, dat is zo. Mm -hmm. nou is het, uh, het is bekend dat de Zondvoerse partijen niet schitteren van overmatige ledentallen. Dus uh, met elf score je volgens mij best wel redelijk Ja, zeker van lokale politieke partijen. En, uh, het ja. is groeiende. Dus uh, we zijn uh, heel blij. En, uh, Wat doe ja. je nou... We gaan stinkend ons best doen voor de inwonersgezondvoerder. Je hebt je geformeerd. Je ja. hebt een, een, een kieslijst. Ja. En uh, wanneer komt... Want nou, dat vind ik dan wel veel interessanter als dat. Ja, op... ja, ja, ja, ja. En, en zo ja, heb je al iets. 1 hey, januari. Uh, en heb je nu als speerpunt? Ja. ja hij, als? hij is uh, zo goed als klaar, dat ga ik nu nog niet vertellen. Ja, dat zei hij <laughs> Ja, ja, ja, 1 ja, ja. je... hey, januari, He. Gezegd 1 hey, januari. Nee, maar geen voorschotje innemen op iets. Nou ja, uh, Kijk, roepen we ik gaan de buurt wat in. Zeggen. Ja, ja, goed. We gaan ons niet inzetten voor de inwoners van dat is, dat, al, zegt, dat, dat, zegt is dat is een containerbegrip. Ja, nou ja, en dat uh, is een containerbegrip. Dat mag ik zeggen. <laughs> <Ja>. <laughs> dat is hetzelfde als uh, Balken die niet zegt uh, of die nou wel of niet naar Europa gaat. En vervolgens gaat er uh, een ja, klein deurtje open. En dan gaat toch een deurtje open. Maar goed. Ja, ja, ja. Uh, ja, maar hij krijgt, hij ja. heeft toch een deurtje? Ik zeg, we gaan weer ah, in we, we voor ja. Voor ja. Voor ja. Uh, nou ja, goed. De, om maar eens uh, te zeggen hoe... Want uh, hier wordt alles wel eens vergeten. Oh ja? Ja, dat is dat. Ja, ja kijk maar. Dat is nou het parkeerplan wordt er nu ligt. En we worden ja, dan in Zandvoort vergeten.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 En, en dan die oud-wethouder die deed dat regelmatig, zei ja. dus. Ja, is, is dat is natuurlijk makkelijk gezegd. Want nee, je, je, je, zit je, je zit, als als je college, je je zit natuurlijk nu ook in de raad. Ja. En het zou dus uh, veel simpeler zijn om, om deze uitspraak in, die, in diezelfde raadszaal te doen. En te proberen met al die andere raadsleden die college daar naar de buiten te sturen. Ja. Dat kan je dus nu al doen. Dat is dus niet iets waar je pas aan hoeft te beginnen. wel natuurlijk. Een nieuw college. Dat houdt in straks misschien een nieuwe raad misschien heel andere inzichten heeft. Ja, maar wat, wat Jaap ook zegt, dat inzicht dat men de buurt in bestaat al jaren. Ja, ja, maar, maar, ja. Maar, maar het gebeurt alleen niet. Maar doen, doen jullie er zelf dan ook wat aan ja, dan? Maar ik het, het van, buurt niet. Ja? Maar ja, Social Zandvoort gaat wel de buurt in. Nou, daar gaan de buurt in, ja. Wanneer gaat dat, dat, we... wanneer gaat dat beginnen, dat je de buurt of ik neem ik... aan dat je, dat je uh, toch een, een stuk promotie wil doen voor, voor je nieuwe partij? Ik denk uh, begin januari al meteen. Ja, maar uh, maar ik ben er is... niet een beetje laat. Nee nee nee nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nou, nee. nee, kijk, we kunnen best nu de buurt ingaan. Zou je maar niet weten. Ja. We zo doen hoor. We ja. hebben ja. nou, volgende week al uh, niets anders staan ergens. Maar weet je wat het probleem is? Als je nu bepaalde zaken uh, gaat vertellen aan iedereen is gezond voor het, Ja, dan is het prima het alweer vergeten. Dat zit dan voor een vers gewone periode te zien. Ja, maar moeten jullie dan niet als speerpunt dan in, de, in het sociaal Zandvoort. dan uh, niet alleen uh, zeggen nou, van. Ja, dat blijft ook. Ja, gaan, ja, ja dat, dat is leuk. Die, die, en die belofte. We gaan niet alleen. Die belofte die, die uh, die die zal, die die zal ik dan ook hier in gestand gaar, uh, ja, houden. Die, die, die, Daar zal ik je aan houden. Ja, dat ik wel want met het, is de, het, het valt na mij altijd op dat. Na de verkiezingen zal je zien dat wij meer de buurt in gaan. Ook dus na de verkiezingen. Niet, niet alleen na. daarvoor, maar ook daarna. Want we willen graag horen wat mensen.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 Ja, maar in. jij begint pas 1 januari. Ja, dat moet ik hier zien. Ik ook. Ja. Maar als je er pas op 1 januari mee begint, ja. dan heeft het niet uitgesproken. Dan ja, ja nou, dan kan je het veranderen. Nou, kijk, wij hebben, uh, het verkiezingsprogramma is zoveel klaar. Dan ja. er natuurlijk altijd bepaalde zaken nog bijgeschreven. Ja, dat kan altijd. Op het moment dat je hem echt naar buiten gooit, zeg maar 1 januari, of, uh, he, dan, is het, dan staat hij ja, vast. Uh, Hoe moet ik mij dat voorzien? <coughs> hoe dan moet dan ik mij dat... Of af. Ja, hoe moet ik mij dat voorstellen wordt er dan uh, een verkiezingsprogramma waar jullie bij bijvoorbeeld even kijkt bent scheef ook naar de partij van de Arbeid... Nee. en zegt van nou is een leuk punt nee en wij nee. zullen dat nog even verder aanscherpen en nee. uh, zoiets nee nee nee nee. nee dat vind ik heel laag als je ja? Dat ja. ja? je moet doet ja ja maar dat vind ik laag dat zou ja. ik nou doen nee nee nee, nee. oké okay. nee, nee. als ik nou iets lees van een andere partij bij mij spreken dan zal ik dat nooit in mijn eigen programma meenemen dat vind ik heel laag. Ja. Er zal eens wat uh, in je staan wat wij ook hebben, alleen misschien uh, andere bewoordingen. Ja. Ik denk dat het allemaal niet zoveel uitmaakt. Niet veel. De verkiezingsprogramma's, ik denk dat het algemeen uh, ja, we bepaalde om... punten natuurlijk wel iets uh, anders is dan een ja, andere nu anders ja, de andere kiezers. verschillen, om zo te zeggen. Ja, ja, ja, ja zoiets ja. ja, ja. ja, ja, ja.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 Succes en wijsheid en uh, geluk met, uh, met het uh, plan van de Sociaal Zandvoort. We hebben alle vertrouwen erin, okay. dankjewel. Dat was Joeser de Doer samen met uh, Nene cherry Jerry met 7 Seconds. Het is uh, half uh, twaalf inmiddels uh, geworden. We gaan praten met Lily van der Schaft van de woningstichting Dikkei. De Want er staat op het blaadje iets heel anders. Maar uh, waarom hebben ze u uitgekozen? <laughs>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 Ja, de kleine kei uh, wordt hier gerund vanuit, uh, gewoon vanuit Zandvoort. Ja. Uh, en uh, bij de kiezel. Fiets... De Wat? Een kiezel. Acht uur je kiezel. een kiezel? Dan loopt iemand achter langs, die ja. had een kiezel. Een kiezel, nee hoor, het is geen kiezel. Nou ja, ja. Ah. de kei. Ja. <laughs> Klein keitje, nou, ik zei het toch al. Maar goed, uh... Nou, laten we zeggen dat de vestiging een kei van een vestiging is. Ja. Kijk, dat willen, uh, dat willen we horen. Dat Nee, ja. dat heeft te maken met de fusie dat wij uh, heel erg uh, proberen. En dat uh, uitdragen dat wij uh, die lokale verankering in Zandvoort heel erg belangrijk.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 Ja. Ja, ja, ja, ja. Ik woon in Opmeer. <laughs> Opmeer ook een, een van de leukste plaatsen. Een van de leukste plaatsen in Noord-Holland. Precies. Maar dat we even niet daarover hebben En dat is, nog, dat is ook nog een plaats waar men elkaar groet. Ja, dat klopt. We, precies. Ja, dat klopt. Daar hebben we het ook over gehad. Maar uh, we gaan even terug naar het onderwerp eigenlijk ja, precies, waar we het ja, over ja. hadden. Ja. Want meedenken. Uh, meedoen, meedenken, de buurt uh, verfraaien plannetjes maken met z'n allen. Uh, dat is de opzet die jullie nu gaan doen. Er komt een, een, een avond... ...in de Thompsonstraat, in, in het kantoor. Ja. Welke dag was dat? 12 november. 12 november. Uh, jullie hebben uitnodigingen gestuurd naar een aantal buurtcommissies. Bewonerscommissies. bewonerscommissies, ja. Leeft dat, een bewonerscommissie? Nou, ik, ik heb net een rondje kennismaking. Ik werk nog niet zo lang bij de Kijf, vanaf uh, april. Ik heb net een ronde kennismaking met alle bewonerscommissies gedaan. En ik uh, ben, ja, ik, het is altijd heel prettig om te zien hoe betrokken mensen bij hun buurt zijn...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 in de, in het in de, de bij ons in, in, in de vereniging, Oeh, nou, nou, vereniging. In de tweede, ik, ik, nou ik ik heb in de, in de bewonerscommissies heb ik van, uh, van de 40 mensen die ik misschien heb ontmoet uh, er misschien vijf gezien beneden de 45? Dat is niet veel eigenlijk. Nee. nee. Toch uh, wonen er een heleboel jongelaar in, uh, ja, in, in, in Zandvoort. Juist. Ja. Nog even over dat meedoen, meedenken en meepraten. Het is eigenlijk een, een, een verhaal wat, wat een beetje nu, het is al derde achter onderwerp. volgende onderwerp. Wat eerst in het vorige uur Frederik Jans met de dag van de dialoog. Dan ja. komt uh, Willem Paap met zijn uh, Sociaal Zandvoort en die wil ook uh, wat uh, daar uh, aan doen. En nu ook de woningstichting.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 Nou, uh, de jongeren die hangen of um, uh, de vuilnis die op straat uh, uh, gegooid wordt. Of nou bedenk het allemaal ja, maar, maar. Dat is natuurlijk lekker makkelijk.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 Je We maakt wel erg veel herrie. Ja. ja is het Mensen zijn terug het, terughoudend. Precies, komt het misschien omdat uw oren wat minder worden? He, wat zo simpel ja, ja, kan het zo, zijn. zo simpel kunnen ja, zijn. Ja, ja, ja, ja. Um, Nou heb ik, maak ik geen herrie, hoor, want ik leef veel. <laughs> Kijk, hij draait er toch wel weer een punt ja. aan. Ja. Weet je, als ik bij ja. mijn zoon woont op driehoog in Amsterdam en als ik bij hem binnenkom, dan zegt die man wil je je schoenen uitdoen, want ik stamp. Daar kan je ook al last van hebben natuurlijk. Ja. Oh, dat is zo. Ja, daarom. dus je moet, Soms ben je er helemaal niet van bewust. Ja. Uh, en uh, moet er even op gewezen worden. Moet iemand gewoon even tegen je zeggen. Weet je dat je stamt. oh ja, Dat is waar. Dat weet ik. Ik, ben, ik heb een vrij stevig gelopen. Dat? Ja natuurlijk. Ja. Ja, maar je moet het, je moet het inderdaad moet je het weten. En dan uh, moet je durven zeggen. Sorry. Dan doe ik ja. een schoen uit. er ja. Ja. is toch helemaal niets mis mee. niets mis mee. mee. Om te zeggen. Juist nee. sorry. Het ja, maakt klopt. Het maakt. <laughs> het, is, ja, klopt. het is inderdaad ja. het derde gesprek. Waar we weer een beetje van het onderwerp afdwalen. We zitten nu weer bij media. mediator.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 I'm just a curbside prophet with my hand in my pocket And I'm waiting for my rocket to go I'm just a curbside prophet with my hand in my pocket And I'm waiting for my rocket, y'all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 Just a curbside, drop it with my hand in my pocket And I'm waiting for my rocket, y'all yeah. Well then you never and never to guess What I bet and bet and bet And I have no regrets That I bet my whole checking account Because it all amounts to nothing up in the end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 Easy pound you need to ride. Well, come on, girl, hop in the truck. With the curbside I'll drop it with my hand in my pocket, and I'm waiting for my rocket to come I'm just a curse, I'd drop it with my hand in my pocket, and I'm waiting for a rocket, y'all. I'm just a curbside drop it with my hand in my pocket, and I'm waiting for my rocket to come on I'm just a curse, I'll with my hand in my pocket, and I'm waiting for my rocket, y'all. See, I'm a downhole.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 My traffic sign To a bright yellow I'm just a curbside Crying out A curbside brother love A curbside brother love A curbside Oh, come on I'm just a curbside And out Waiting for rockers And waiting for rockers To come My Come down, Brother love. Jason Barash, was that?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 Lekker, ja. lekker in de middagtijden gaan zitten. En ja. dan hoop je wat ja, na, na de Nog lunch meer, wat, wat aanloopt. Goed, nou, hartstikke ja. leuk dat het weer een uh, succesvolle dag geworden ja, is. Zeker weten. Maar we gaan het nu weer over de, de avond. Ja, hebben. En Edo, even met dank aan alle verenigingen die meededen. Hè. Want het is. Ja, natuurlijk, nee, het is niet Wij hebben, het, het, wij van, hebben nee. het initiatief destijds genomen. Maar ik bedoel. Het groeit. Dus, ja, heel veel uh, organisaties aan mee. Ik, ik noem de naam Edo van Ted Ja. Nou, meld.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 die serie weer begonnen is in de krant over beeldhouwwerken, ja. Paaseiland, ja, beeld. Ja. Nou ja, goed, dus uh, kom je als gauw op ja. beeldhouden. Het was hè? een briljante vondst overigens, ja, want, ja heel Zandvoort, ik heb het er nog steeds over. Nou, ja. ja, precies. Dus, zei Olivier, uh, ik vind beeldhouder en Zandvoort promoter ja. Want hij heeft natuurlijk door al die ludieke dingen, zoals dus...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 Man, man, man, man, man. Het ja, dat kost is, allemaal heel veel geld. Hè? Denk, denk maar aan het carnaval. Er is nog ja. wel een restje carnaval over, het kindercarnaval. Maar hij als Prins Doerak, de eerste, hè? die eerste carnaval. Prins ja, ja, precies. Nou, <lacht> uh, keer nog wel wat meer Prins Doerak hier in dit dorp, hoor. <lacht> ja, maar hij heeft En, zo, en een of ander zit volgende week weer naast mij. <lacht> ja. en, uh, met steek. Met ja, steak, met ja. steek. <lacht>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 Dus wat dat betreft uh, ja, is er heel veel uh, verdwenen. He, uh, Societeit das, Duistergast, ja. daar heeft hij ook het logo. He, dat, dat zit nog nu in de Diagonierhuisstraat. Dus ja. dat, dat laat ik ook even uh, zien. He, want ja, ik, uh, ik laat ook wat foto's van beelden zien. Maar ik wil ja. natuurlijk ook niet Nel voor de voeten rijden. Want Nel maakt het uh, uh, duidelijker. Want ja. Edo heeft dus een boek gemaakt...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 Die stapel wil ik hier. Want ik denk, ja, ja ik wil het allemaal een keer gezien ja, hebben. Tuurlijk. Ja, natuurlijk. En oh, door je handen en... laten gaan, natuurlijk. Ja. En, en half twaalf. Nou, zijn we niet de deur uitgezet. Ja. Zeker niet, want ja. er was zo verschrikkelijk gastvrij. Maar het was wel tijd om te gaan. Was het echt tijd? Toen gaan. durfden en we toen... gewoon niet. Tot, uh, <laughs> Nog een uur. Uh. Als je... Oh, uh, uren hadden ja. we dat, ja. dat bedoel ik, als je nou met zo'n archief bezig bent hè, en je bent uren aan het, aan, het, aan het kijken en aan het zoeken.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 Je moet echt, je moet voor jezelf selecteren. Maar je kunt je natuurlijk wel een aantal hele leuke uh, filmfragmenten naar boven houden, toch? Ja, die. Uh, je, je hoeft dat niet hoeft... te verklappen, maar ik neem aan dat er ook wat filmpjes in zitten. Uh, nou, dat komt kor. Uh, uh, we, we, we hebben wel, er is door Thijs Okkers uh, een uh, compilatie gemaakt van uh, Prie de uh, uitreiking van Pride Job, maar ja. die hebben we al, al één of twee keer eerder vertoond. Dus die vertonen we nu niet. Ja.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 Omwille van de tijd. Ja. Dank ik je hartelijk uh, okay. voor de komst. Graag gedaan. Zaterdag dus. Uh, nee, vrijdag. vrijdag. vrijdag. Moet ik moet goed zeggen: vrijdag, vrijdag. 6, 6 november. 8 uur. In de, in de krocht. krocht. In de krocht. Oké. Okay. Dan kunnen mensen dus terecht bij het uh, genootschapavond in de krocht. Ja. In de krocht dus. Ja.